Partij van Beek met het NOS Journaal. Israël heeft vannacht Hezbollah-doelen in het zuiden van Libanon aangevallen. Daarbij zouden tientallen doelen zijn geraakt, waaronder raketinstallaties. Volgens het leger zijn meer dan 100 gevechtsvliegtuigen ingezet. Israël zegt dat het die aanvallen uitvoerde... omdat Hezbollah van plan was om raketten af te vuren op Israël. De militante beweging deed dat later ook. Hezbollah zegt dat het Israël heeft aangevallen... met meer dan 300 raketten en drones... Volgens Hezbollah was dat een grootschalige aanval... als vergelding voor het doden vorige maand van commandant Fuad Shouke... door Israël in Beirut. Het Israëlse leger zegt dat Hezbollah grote delen van het noorden... en doelen in Centraal-Israël wilde aanvallen. Hezbollah zegt nu dat de eerste fase van zijn reactie is afgerond. De Duitse politie heeft de vermoedelijke dader... van de mesaanval in Solingen aangehouden. Een Syrische man van 26 meldde zichzelf bij de politie... meldt de krant Der Spiegel... De politie zou gisteren de hele dag naar de man hebben gezocht. Volgens Duitse media zat hij onder het bloed toen hij zich meldde. Bij de aanval vrijdag kwamen drie mensen om het leven. De verantwoordelijkheid is opgeëist door islamitische staat. Of de vermoedelijke dader connecties heeft met IS is niet bekend. Meer dan dertig steden in Brazilië zijn in de hoogste staat van paraatheid... vanwege de vele bosbranden in het zuiden van het land. In de deelstaat São Paulo is een crisisteam opgezet... om de branden beter te kunnen bestrijden... Het zuiden van Brazilië kampt al lange tijd met droogte. De bosbranden hebben al aan zeker twee mensen het leven gekost. Ook ontregelt de rook het verkeer op tientallen snelwegen. Het weer, zon, vanmiddag ook stapelwolken... en in het binnenland een kleine kans op een bui. Bij een matige zuidwestenwind wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 kan werken, willen ons versterken, Britse zeewind is daarvoor verzoeken. Vragen Amsterdam maar waar is zomaar genaag. Hij antwoordt met een glanz uit zijn Ik wil alleen naar Zandvoort, voor de zand voor het bij de zee. De adel van ons land, de brave midden stand. En Kattenburg en Uilenburg niet door elkaar in stand. Ga jij maar naar Monte Carlo, de Winterland, ik doe niet mee. Ik wil alleen naar Zandvoort, naar mijn Zandvoort bij de zee. De Zandvoort is... Vol de poëzie, als de paren lichten aan de deel. De bananen schillen, werkelijk een idille, En de zwemstelduizend uit de brie. <laughs> Opgestrookte kousjes en kousjes extra pijn. Kijk hoe democratisch we daar zijn. I want to go to Margate. Margate, just do to me. I love to lay at ease and catch the market breeze. En play a ring of roses with the shinkies in the sea. You can have your Monte Carlo, Dixieland or Ohio. I want to go to Margate, where the black eyes winkle grow. En nou allemaal even flink mee zingen dat de muren scheuren en kraken. Ik ga alleen naar... Voor de adel van ons land, de braven zitten stout. En Kattenburg en Arlenburg weer zitten op elkaar in stout. Hij, hij, mannen, monte Carlo. Ik ziel en ik doe niet mee. E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 Met moeder, met broertje en met zusje, o, mijn fiet, dan te griep, en met vier familie, Af naar Zandvoort, bij je zee. de broertjes, op die mee, o, oh, het is zo'n zaligheid, wanneer je van de duinen glijdt, in Zandvoort, bij je In een kuil die kleine Kees gegraven had. En vader staat te grinnikken bij het gemengde bad Mama zegt dat haar man een oude seisieslijmer is. En tante roept schei uit nu zus, de zee is hier zo fris. Ze plast en tilt met brede zwier haar op omhoog. Maar plotseling geeft ze geel gil en schreeuwt de zee zit in mijn oog. Meer je de... honden.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 En het zusje om mijn dan de fiets En de hele familie Rusje gaat daar dan voor bij de zee, nieuw de broertjes voor die oh, het is zo zaligheid wanneer je ondreinig leidt.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 De meisjes maken stijver paalvoljotjes in de haard. De jongens kopen een zwembroekje, dan is het zaakje klaar. Om vijf uur morgens is het hele stel al in de weer. Ze stappen naar het station en vader zegt, abuut verkeer. Zandvoort, bij de zee, we gaan naar Zandvoort, bij de zee. Met vader, met moeder, met broertje en met zusje, oma, oh The Z-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 Echt dat ik weer in Holland woon, Antonio. Antonio, ik heb geen snor, en geen gitaar, niet van het ravenzwart. Is de vakantie weer voorbij. De warme zon, mijn tonen, ik ga lekker liggen wachten. Zo samen in de zon, niks sta...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 Oh, man, ja. Ja, dat dus kunnen ze hier wel even kwik zagen. Dan gaan ze daar de trap hef. En dan slaan ze links hem. Dan lopen ze je rechthuis. Dan lopen ze je er bovenhup. Dankeschön, dankeschön, dankeschön. Alles weer schön in Holland. Ja, vinden ze? Ja, ze alles weer dat kanaal wie vroeger. Ja. Je kunnen even aanvangen wens je voelen. <lacht> maar dan moeten ze je, je wel van te even afklingelen. <lacht> Bidden? Ja, afbellen, uh, opbullen, uh, opballen. Ach, telefoneren meiden ze? Ja, telefoneren. Maar waarom dan? Nou, uh, de vorige keer lagen we nog in bed. <lacht>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 wij zijn erbij, CFM's antwoord. U kunt meeluisteren vanmiddag uh, de race. meen om 4 uh, uur gaat het beginnen. En ze kunt u het allemaal live volgen op uh, de radio. CFM's antwoord muziek. De Ramblers hoort u nu met een plaat kopen in 1941.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 Liefde. Ik wil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 Toe gaan pa en moe, met ons naar de speeltuin toe. Dat is voor ons kinderen het feestje wat bestaat. Het is een eet bij ons vandaan, daarom gaat de karavaan. s morgens al op weg, dan zijn we niet zo laat. Heeft mama een goede bui en is papa niet te leuk. Tanden door zijn lip. Maar voor mij is het ook maar eens, ik heb de zomer in mijn bos.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 Dat m'n dus van voren zit er niet zee. Ik ben zo blij, zo blij Dat is dus van voren zit er niet zee. Een zanger van de opera die zong een mooie aardrijacht Gualalala, la, la, la, la, la, la, la. Maar aan het einde van het lied wist hij helaas de woorden niet Gualalala, la, la, la, la, la, la, la. Toen fluisterde men hem iets in zijn oor en hij zong rustig door, Ik ben zo blij, zo blij Dat me reis van voren zit er niet opzij Ik ben zo blij, zo blij Dat me reis van voren zit en niet opzij Met wachten op de ooievaarde de Vier stond al een poosje klaar Tralalalala, tralalalala het was een schatje van een kind en werd door iedereen bemind. Tralala la la la la, tra la la, la la. En toen net in het badje werd gezet. zei: Hey, Toen krijde het van pret. Ik ben zo blij, zo blij. Dat meisje, hoe is en niet op zee. Wat kleeft dat je? Geen wonder, ze weet je was een staan, zo piep. Dat meisje, een is niet op Vandaag een dwangbevel, maar ik kreeg heus geen kippenvel -la -la, -la, -la, -la, -la, la la Mijn vrouw werd rood en daarna bleek en was de hele dag was La la la la Maar ik zei kind, die zorg gaat weer voorbij. Dus ik als Lauwbande, ik ben zo blij, zo blij dat we eens dus gebeuren zitten niet op zee. Ik ben zo blij, zo blij, dat er deze van gebeuren, zitten en niet op zee. Allemaal. En ik ben zo blij, zo blij, dat er deze van gebeuren, zitten en niet op zee. Zo blij, zo blij. Nee, jongens, het is afgelopen. Ik zing dwars door het etiket heen. Dat we niks vanvoeren zitten niet op zijn. Ik ben zo blij, zo blij. Dat we niks ervoeren ziet. We leven de tijd van de leer met Zandvoer uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM. En onder het mom van Zandvoer uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70.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 Van ons land. En ze leert de mensen weer een beetje vrolijk zijn overal waar zij belangt. Zoeket, zoeket, haar veilig spoor. Tjukku -tjukku -tjukku -tjuk, laat haar lachen door. Van die volkenpropte bonte dinsdagavond zijn aan de kant. de